ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is goed te merken dat het vakantie is in onze regio. De N201 wordt wel langzaam gereden vanuit Hoofddorp naar Hilversum. Twee kilometer file bij Meidrecht met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. De plaat aan het begin, maar dat uh, werd al gauw uh, weer uh, goed. Met deze van Tremaine en Fall Down, Back to the 80's aan het begin van uur drie, Richard. was gezellig, hè, met uh, Rooftop en uh, ja. de beachpop zingers Ja, zeker. We hadden twee in 1 hè. Dat is wel makkelijk. Ja, ja en eigenlijk drie in 1 hè. Want uh, de opening van, en de, de pilot van de Krocht ook was, nog, uh, ja. ook natuurlijk nog uh, gespeeld. Zeker, ja. en de ambassadeur hebben we ook al gehad van de Krocht. Ja, ik heb nog een nieuwtje, Rob. Uh, we hebben de Mastarts uh, gehad van de heren. En ik, kan, ik heb een goed bericht. Ze zijn allebei door. Mooi, dus mooi, twee mooi. halve finales hebben we gehad. Dus die gaan allebei naar die finale. En de eerste dame, dat is Bente... Uh, hoe heet ze ook weer? Bente, nou ja, in ieder geval uh, de Nederlandse dame. Ik ben, ik zie de, ik ja, Bente vanaf, heet ik ze. Zie de, ik zie de achternaam uh, niet. Uh, oh, Bente Kerkhoff. Die, uh, die is ook door. En uh, nu gaat nu, uh, het Marijke Groenewoud. Nou ja, de, als er ergens een zekerheidje is in de Olympische Spelen... dan is dat zij ook doorgaat. Maar ze, ze zijn nu net gestart. Dus, uh, Oké, okay, je, je houdt vervolgen. het in de gaten. Wanneer uh, is dan uh, de finale van de heren? Weet je dat trouwens? Uh, nee. nee, dat moet ik even zoeken. Is dat uh, vanavond of uh, vanmiddag al? Uh, ga ik opzoeken. Ja. Oké, okay. kom nou. we op terug. Helemaal nou, goed. En dan voor de rest, uh, wat gaan we verder nog doen? We hebben uh, een pitreport met Lendl. Dus uh, ik vind het zo grappig. Je zet hem aan en uh, je kan koffie gaan drinken... en een half uur later terugkomen. En dan uh, kun je nog eens zeggen van... Uh, nou, maar dat is alleen maar... Complimenteus bedoelt dit. Zeker weten. Die kan babbelen over de autosport. Ongelooflijk. Ja. Ja, ja, ja. En hij weet er ook veel van. Ik, ja, uh, ja, ja, heel kundig ook. Soms hebben we best wel uh, moeilijke vragen, maar dan, uh, hij weet er overal van. Dat is echt mooi. Nou, voor de rest uh, half vijf dier van de week. En dan uh, om vijf uur sluit uh, Fred aan. Zeker. Nou, de vraag van vandaag voor Renlo gaat over vleugels. En dan hebben we het niet over Red Bull. En ook niet over maatverband? O ook niet over maatverband. <laughs> joh, joh, joh. Nee, ook joh, dat niet. Nou, rendel, bereid je voor hè. Zet het meeluisteren met de vleugels komen eraan hier vanuit de studio. Toch weg 10a met Simple, uh, Simply Red nu. Listen boy. Net al Richard, mooi bericht over de Het Gaat allemaal lekker hè? Gaat heel lekker. We gaan allemaal door de Nederlanders in ieder geval. Nou groene Groenewoud aan het schaatsen. En uh, ja, die, nou die gaat ook wel lekker soepel de baan over. Dus uh, ja, je... mogen we mogen wel verwachten dat het oké okay zit. Ja, Marijke Groenewoud heeft nummer 1 op de pet. Hè? Dan, uh, dan ben je goed hoor, als je, dat, uh, als je nummer 1 hebt. Ah zeker. Dus die gaat zeker door. En uh, de finale is om tien over half vijf. 10 overal de finale. Van de mannen. Van de mannen. Nou, en die gaan we natuurlijk hier ook bijhouden op de Zandvoortse radio. Nog één plaatje en dan gaan we weer naar Randall Lawson toe eens even kijken... waar hij zich vandaag bevindt en wat hij allemaal te vertellen heeft. We don't need no thought control. Ja, de ziel van Pink Floyd en uh, another brick in the wall. We gaan uh, eens even kijken waar uh, Rendel zich op dit moment bevindt. Rendel, goeiemiddag. Goeiemiddag, ik zit uh, op de weg in de Achterhoek. Op de weg. Ja. oké. Okay. Ben je verdwaald, ja. want uh, je woont in Amsterdam, hè? Het is niet echt in de buurt. Ja, ik woon in Amsterdam, maar uh, Amsterdam uh, daar heb ik nu 64 jaar gewoond. En we hebben eerlijk gezegd een beetje besloten om uh, uh, Amsterdam te gaan verlaten met z'n tweeën. Want het is toch een rommelstad geworden. En we zijn een huis aan het zoeken in de Achterhoek. En oh, nee. hoe gaat dat? Nou ja, dat we verliefd aan het uh, raken zijn op, uh, op uh, deze omgeving, sowieso. Uh, en dat de huizen gewoon hier, je uh, krijgt heel veel voor, nou ook niet goed redelijk, maar wel een beter bedrag is in Amsterdam. Ja dat, dus, dat, ja, dat weet ik wel zeker, uh, Renald. Ja, dat is, uh... ja en, uh, en voor jou natuurlijk, met uh, toch wel de auto's uh, en dergelijke. Ja, je, je krijgt waarschijnlijk wat uh, ruimte en ook om ze te stallen. Nou, dat is de eerste vereiste dat er een mooi garage bij zit. Dus uh, daar zijn we nu uh, heel erg mee aan het uh, zoeken en kijken. En uh, we zijn wat huizen aan het bekijken die het hebben. Plus dat je jongens, we hebben net even wat meer doorlopen rijden. Maar uh, ik hoop niet dat ze hier heel veel bromstoren op een fiets hebben of op een uh, brommer. Uh, Van die mooie eentje met een platte pet, want je kan hier wel heel erg leuk rijden, hoe nog, ik. Ja, nou, dat gebeurt <laughs> ook geregeld hè. Het is allemaal uit uh, die buurt uh, dat ze daar een tuin neerrijden en dat soort uh, dingen. Ja, ja, ja, ja. Dat wel in deze omgeving. Dus, uh, maar je hebt hier wel een prachtige omgeving om uh, lekker te wonen. Uh, lieve mensen, heel aardige mensen. En uh, ja, gewoon uh, mooi, heel veel natuur om je heen. Dus uh, dat is wel lekker prachtig. Ja, zeker weten. Nou, ik begrijp je wel hoor, dat je deze ja. stappen uh, gaat uh, nemen. We horen het wel nou, we wanneer we... het zover is en uh, wanneer de housewarming is. Dan uh, komen Richard ja. en ik even langs hè, natuurlijk. Gewoon we een uh, uitzending ja. daar doen? <lacht> ja, doen we uh, een uitzending kunt... op locatie. De bedoeling is uh, dat er een groot café aan de vast komt te zitten met, uh, met mijn helmencollectie natuurlijk en uh, gewoon lekker grote schermen. Dus je mag er een radioprogramma maken, geen probleem. Ik ben voor. Ah, Oké, okay. ja. nou, dat wordt, uh, dat wordt leuk, zeker weten. Hé hey, Renold, wat ook ja. leuk is, is natuurlijk, of weer niet leuk, is uh, ja, we hebben weer uh, wat over uh, de vleugels uh, te vertellen. Want uh, ja, wat is nou met de uh, Ferrari aan de hand, met de vleugel? Hoe vond je Ja, nou ja, ik vond het wel heel apart om te zien hoor. Gewoon uh, eventjes uh, helemaal omkantelen, dat ding. Uh. Hij, hij draaide helemaal om. Dat vond ik zo fantastisch. En uh, ja jongens, dat is gewoon geweldig. En uh, weer, iets, weer die Italianen die wat uitvinden en dat ook... Alle concurrenten zaten te kijken, wat is dat nou? Ja. En het mooiste was, uh, het mooiste was is dat volgens mij was het Color Pinto, ik weet niet wie erachter zat, die dacht dat hij kapot ging. Nee, jongens, hij doet het wel een beetje anders. Ja, nou, bril, briljant. Ja, briljant. Uh, de hele penrock, uh, die sprak over niks anders meer ja. hè, dan die vleugel. Ja. Ze zijn het trouwens, ze het maar één sessie gedaan. Hè. Daarom zijn ze weer naar conventioneel gegaan. Maar ik denk dat de Via daar wel gelijk weer naar gaat kijken. Jongens, mag dit wel, mag dit niet? Nou ja, jongens, hij valt het niet af. Dus voor mij mag het. Nee. Maar, en hebben, nou, ze daar, hebben ze daar ook die snelle tijd uh, mee, mee uh, gereden? Waar, op de eerste ja, plek? Ja, Leclerc, Leclerc later uh, met een gewone, gewone vleugel. Ja, uh, noem het gewoon. Uh, de snelste tijd gezet. Maar jongens, als ik alle tijden kijk uh, van de afgelopen ja, uh, testdagen... Uh, dan is er wel heel veel de hand hoor in de familie. Want uh, ze lopen echt allemaal te zoeken: van hoe kunnen we met, dit, met deze auto in hemelstaan, snel rondgaan. Ze hebben geen flauw idee. Nee, dat ze is ook geen zo. Flauw idee. En dan merk je, nee. toch, je toch merk je Rendel, dat de, de, ja, de, de goede teams, ze weer het zomaar uh, noemen. Dus, uh, Mercedes, uh, Ferrari, Red Bull, McLaren, uh, dat die toch nog wel het beste uit de bus uh, komen. Ja, uiteindelijk wel weer. Die hebben hun huiswerk heel goed gedaan. Uh, maar er zijn ook uh, grote, grote fabrikanten uh, die de boel uh, helemaal niet uh, in orde hebben. Kijk even naar Honda, hè, met Aston Martin. Nee! Ja jongens, als jij niet eens reserve bij hebt, je accu's gaan constant kapot... ...en je moet dus zelfs je test gaan uh, ja, zeggen, jongens, we gaan eerder inpakken, we gaan eerder weg... Ah, ...dan heb je wel een heel klein probleempje, hoor. Een <laughs> heel klein probleempje, ja, joh, ja, ja, ja. Jeetje. Dus, uh, dus ja, uh, die, die lopen achter de feiten aan en dat hadden we toch eigenlijk niet verwacht, hè. Want iedereen heeft gedacht Nieuwie komt en die gaat weer zijn tovendozen opentrekken. En dan komt een auto aan waar helemaal niemand, maar ook niemand bij de buurt kan komen. Nou, uh, ik kan je vertellen, Alonso die slaat heel slecht de eerste overnachten. Ja, ja en ik heb ook gehoord trouwens, je hebt het over uh, Nui, dat uh, heel veel, althans een aantal dingen op de, op de auto uh, van, uh, van Max, uh, uh, zeg maar, jaar, dat die uh, afkomstig zijn uh, uit uh, de fabriek van Edi uh, en Nui. Dus, uh... ja. Ja, ja, maar ja, uh, hij zit te achtergelaten, jongens. Uh, waarom zouden we die gaan gebruiken? <laughs> ja, Precies, toch? die maken de gebruik van, dat <laughs> werkt wel. Ja, en bij Esther Martin maar. werkt het even niet. Even niet, maar ook helemaal totaal niet. En of het nou de Honda motor is die, uh, uh, die het gewoon die doet met alle, zeg maar, ik noem het, eh, jongens ik noem het rotzooi eromheen. Hè? Voor mij moet de Formule 1 gewoon bestaan uit een motor en meer niet klaar. En dan liefst een V10 die geldt. dan is het helemaal leuk waar gewoon 1000 pk uit komt. Of zoals vroeger in de Formule 1 dat ze zelfs 12, 1300 pk eruit haalde, ja en, uh, dat zou voor mij gewoon weer mogen. Nee. Het hele pakket samen doet het niet. Dus die hebben een heel groot probleem. Maar dat ga je ook niet voor de eerste Prix oplossen. Helemaal niet meer. Nee, dat klopt. Ik heb wel gehoord dat het motorgedeelte. dat dat toch wel een hele belangrijke rol blijft spelen. ook met deze auto's. Ja, en natuurlijk ook met deze auto. Dat motortje moet het natuurlijk wel doen. En hij is natuurlijk ook uh, heel erg, uh, uh, zeg maar, om als zeg maar, de boel niet opgeladen is, dan moet hij toch nog een beetje daarmee gas kunnen geven. Maar uiteindelijk is hij maar verantwoordelijk voor 50% van het vermogen. Doet die hele bende er mee dan niet, dan, uh, dan heb je een motor die gewoon heel veel, heel, ja... Die kan wel heel goed zijn, maar die gaat nooit het vermogen halen. Met uh, alle apparatuur is het allemaal wel samen goed werken. Ja. En dat, uh, ik weet niet of jullie het gezien hebben, uh, we hebben ze hebben een proefstart gedaan. Nou, Max die stond zo wat stil hm. en hij ja. kwam vandaag aan het rijden voor als je over iedereen stil stond. Oh, ja, Daar? ja, ja, ja. Ja, werkt het. Ja, ja <lacht> we het precies. Starten. Nee, ja, dat is ook heel anders een start uh, <lacht> nu uh, natuurlijk. Ja, ja, ze gaan de startprocedure ook heel anders aanpakken. Hè. Ze gaan de lichten waarschijnlijk langer op rood laten staan, ja. omdat die wagens hebben even nodig om die Tour te bereiken en de boel op te laden. Ja, ik heb daar sowieso, zijn we mee bezig jongens. Zet ze dan op de startkit aan de stopcontact, kunnen ze even de boel opladen, trekken ze de stekker eruit en nou mogen jullie. Ik, ja, ik, ik zag dat ook loskomen op internet. Ja. Er stonden er van die hele grote accu's naast, even geschopt natuurlijk, naast die auto's. Moesten ze vlak voor de start nog even opladen. Ja, ja, weet je, ik heb daar gewoon heel veel moeite mee en, uh, en ik heb ook het gevoel de rijders er ook wel een beetje. Maar aan de andere kant, de rijders moeten het ermee doen, dus ze, moeten aan de ze zullen ermee aan de werk moeten. Klaar. Ja, en, aan uh, de bak. Aan de bak in het heel verhaal, dus uh, de, dat is gewoon zo. Dus ja, dus, de, de, de, er gaat nog enorm, maar ook enorm veel gebeuren. Wat het daar om op hey, uh, Lendel, even een, gewoon een technische vraag voor een leek als ik. Ja. Zo, het, eigenlijk is het dus een plug-in hybride auto. Eigenlijk wel, zo misschien. Ja. Nee, uh, dit gaat natuurlijk allemaal, allemaal wel wat sneller. <laughs> Laat ja, tuurlijk. Maar, uh, maar hoe lang <laughs> kunnen ze dan met een opgeladen accu doen, uh, denk je? Nou, ik heb, uh, we hebben tijdens het test al gezien dat uh, ze proberen dan, voor ze het rechte stuk opkomen, proberen ze nog te besparen, hè, door ze wat eerder uh, rustig op het gas te gaan, uh, of uh, voor het opkomen rechte stuk daar een beetje gas los te laten. En anders halen ze gewoon met een volle accu, halen ze het einde van het rechte stuk niet eens. Dan zie je het accu al, zo'n beetje een 200 meter voor de, voor de volgende bocht, zie je hem al leeg zijn. Dus je, ah, je, dus je laat een ja. accu op en dat gaat dan een, een, nog, nog ineens één rondje mee. Is dat wat je nou, zegt? Ja, dat nou, een om je heen, is hij op. Oh. Dus en dan? Ja, ik, ik heb, ja, dus ik heb wel zoiets, ik heb daar gewoon heel veel moeite mee. Ze halen nooit het volle in een ronde halen ze nooit het volle potentieel uit die auto. En de rest en, dat, uh, dat laden ze dan op uh, weer tijdens het rijden, begrijp ik? Tijdens het rijden, met afremmen voor bochten, weet je, op het moment dat ze gas loslaten of gaan remmen, gaat die accu weer bijladen. Zo, zo werkt dat in principe. En dat gaat dan wel eens een heel snel proces. Hè. Het is niet zo dat het dat accutje dan maar, die accu die laadt heel enorm bij. Uh, en dan, als je dan weer vol op gas gaat, ja, dan gaat hij gewoon meewerken en dan gaat hij langzaam leeg. Ja, is het zo dan, uh, rendel ook dat, het, uh, dat dat een hele belangrijke rol gaat uh, spelen? Wie het beste zeg maar, de spullen voor elkaar heeft om die accu heel snel weer op te laden? Nou, wie dat pakketje heel goed voor elkaar heeft, die heeft dan sowieso staat die 100 punten voor. Uh, heb je dat niet voor elkaar, zoals we nu bij Honda hebben gezien, hè? die hebben echt heel veel problemen gehad met het bijladen van die accu. Uh, dan uh, sta je 100 punten achter, zo is het heel simpel. Alleen uh, het gaat het nu om de coureur die in feite in een rondje het beste ermee om kan gaan waar die kan laden en waar die niet kan laden. Waar kan hij zijn vermogen vol gaan gebruiken en waar uh, moet hij wat rustiger aan doen uh, om uh, in principe die accu bij te laden. We hebben het gezien hè. Mochten die normaal in de derde versnelling, gingen in de eerste versnelling. En dan hoor je die motor zo wat uh, naar buiten komen door de, door de toeren die je maakt, maar daardoor lopen ze wel die accu bij te laden. Het is, uh, de rijder die dat het beste kan managen, uh, die rijdt dadelijk vooraan. Maar ja. uh, wat ik je wel ga vertellen, uh, met de wijze waar ze nu moeten gaan rijden, dat wij niet hele constante honderdtijden gaan zien in de f het is niet meer zo dat je een rijder binnen een tiende van een seconde elk rondje ziet rijden. Want elk rondje is net even anders. Dus als die accu is even gewoon toch niet bijgeladen is. ja, dan komen ze toch weer gewoon uh, 100 pk tekort. Zo moet je zien. En moeten die accu's ook steeds weer vervangen worden voor elke race? Nou ja, dat, dat, dat, dat mogen die fabrikanten uitzoeken. Ik denk, uh, het meeste in het Formule 1 wordt voor elke wedstrijd wel vervangen. Uh, dus uh, zeker alle spullen die er omheen hangen. Uh, ik denk dat die accu's in principe datzelfde gaan krijgen. Die, uh, die gaan ook... Uh, voor elke wedstrijd wel, en, uh, uh, uh, ik denk zelfs wel, voor elke training, kwalificatie, dat er een nieuwe accu in gaat. Ah, lekker milieuvriendelijk ja, ook uh, dan, uh, <laughs> zeg nou, dat, maar. Uh, nou, dat, dat was de bedoeling van de familie, dat we heel milieuvriendelijk bezig zouden zijn. Nou ja, nou, de, je als je elke week ja. de accu's uh, moet <laughs> weggooien en weer een nieuwe moet gebruiken, lekker. Oh, jongen, nou, jongen. Om... Daarom, er zijn heel veel mensen. Ik, ik ben er ook een van. Nou, misschien ben ik dan een uh, anti-energie-gebewuste man. Ik weet het niet. Maar ik vind dit allemaal zo'n grote onzin. En ik vind het wel zo, zo eigenlijk. Uh, formule een onwaardig wat er nu gebeurt Dat ik wel denk van ja jongens nee, uh, Een verkeerde afslag genomen. Yeah. Maar ja aan de andere kant misschien hè, We weten het niet, hebben we daar de eerste wedstrijd Krijgen we de mooiste wedstrijd te zien Van jongens die ver kop liggen Waar de boel kapot gaat en dat het toch het achterveld Dat het toch de wedstrijd wint Dus dat we een hele rare wedstrijd gaan krijgen Ja yeah, in één uh, keer Cora Pinto. Daar is hij dan Nou ja, nou, ik bedoel maar <laughs> Ja toch yeah. uh, of, of een lengstrol, uh, laten we lekker even, even doorgaan uh, je, je weet het niet uh, het is uh, eigenlijk ook na de testen, moet ik eerlijk zeggen, uh, hebben niet de teams alles laten zien wat ze in huis hebben. Nee, maar we het, weten... duidelijk is wel dat Cadillac en Audi het uh, zeker niet voor elkaar hebben ook. Nou, Audi heeft even zijn snelheid laten zien, maar in de longruns waren ze heel langzaam. Uh, Cadillac, ja jongens... Uh, Geef die oude man al een ander verfje, <laughs> misschien helpt dat, ik weet het niet. Die zaten er niet bij, maar uh, er zaten heel veel teams op 2, uh, 3 seconden. Hè. En ja. dat hebben we toch heel lang in de 1 niet meer gezien. Hè. Nee, Toen, dat is echt waar. Uh, en als dat in de wedstrijd dadelijk een 4-5 seconden wordt... Ja, dan wordt dat wel een heel groot probleem natuurlijk. Dan gaan we weer. Nou ja, misschien gaan we het dan toch wel weer krijgen, wat we ook heel lang in de vloerlijn niet hebben gezien. Is dat er weer auto's op een ronde of op twee ronden gezet geworden? Ja, achterblijvers uh, continu. Uh, ja. ja, dat. dat... Dat zou best wel weer kunnen. Hè. Dat is tegenwoordig de laatste jaren. Is dat toch bijna niet voorgekomen. Nee. Dat wordt toch een heleboel uh, gewoon in dezelfde ronde nog. Nou, ik denk dat dat uh, dit jaar toch wel anders zal zijn. Zeker, in het, begin. Is Zeker er nog, in het begin. Is er nog kans uh, als die verschillen zo groot zijn. Dat ze weer uh, moeten kwalificeren binnen een bepaalde tijd. Dat was toen de tijd 107 procent. Dus lo lopen we die kans ook weer hoor? Um, dat, uh, die kans, ja, dat weet ik niet, ik, ik heb daar eigenlijk nog helemaal niks van gehoord, maar ja... Uh, weet je, ik, ik denk niet dat, dat, dat, dat daar wel weer een regeltje voor gaat komen dat ze toch mee mogen doen. Want als uh, zie ik daar toch wel misschien maar 15 auto's aan de stad staan in plaats van 22. Nou ja, dat is, uh, klopt. Ook niet goed uh, voor ze. Nee, ik denk dat er dan een paar in de media ja, gebeuren nou, heel erg gaan kijken en heel erg op de tenen gaan staan. Ik denk dat het wel een beetje wat wordt. De echte race zijn er net als uh, jij bent uh, helemaal klaar mee met die, uh, dat gedoe wat er nu allemaal speelt. En uh, ja, dat uh, merk je bijvoorbeeld ook een beetje aan ja, Max uh, Verstappen... Hè, hoe hij op uh, bepaalde dingen reageert. En uh, ja, ze maakt op uh, Facebook al een grapje van... Uh, kan Max met, uh, met zijn kapitaal en met Red Bull... niet een eigen uh, nieuwe Formule 1-klasse gaan opzetten? Ja, nou, weet je, Max is Max. En uh, Max, die, uh, de, laten we zo zeggen, die zegt altijd wat hem opkomt. En uh, die uh, maakt nergens er geheimen over. En wat Max gewoon absoluut heeft, uh, is dat uh, uh, als hij er toch voor moet gaan, dan, dan, dan werkt hij voor 100% van het team. En dan uh, gaat hij ook 100% zijn best doen, ook met een auto waar hij het eigenlijk niet, naar zijn zin heeft. Want hij heeft het contract. Hij wil, Red Bull, hij wil in die Red Bull gewoon weer wereldkampioen worden. Ja. En hij wil dat Red Bull voor haar rijdt. En daar is er dan toch wel een hele professionele, professionele man in. Ik vind het wel goed dat hij zijn mond heeft opengetrokken en heeft gezegd: Ja, jongens, maar dit is toch geen vermoeden meer. En ik denk dat als Max dit jaar zoiets heeft: Nou, ik ben hier wel klaar mee. Nou, dan gaat hij dat contract niet uitzitten bij Red Bull. Uh, dan gaat hij misschien toch andere dingen doen. Ja, maar dat, ja, weet je, in eerste instantie is het echt een professionele coureur. En die gaat gewoon voor zijn team zorgen dat hij daar voor meer dan 100% is. En dat hij die jongens echt zo wakker kan houden dat ze een hele mooie auto bouwen. Zeker, nou, la, laten we hopen dat Max uh, nog even blijft uh, in de sport. Tot hoe lang uh, ja. staat hij uh, nu onder contract uh, bij Red Bull? Uh, volgens mij 2028 en dat is afgelopen. Oké, okay, dus, uh, dus de, dit uh, jaar en volgend jaar sowieso? Uh, ja, ja, sowieso en, uh, en dan, uh, dan staat het open. Maar ja, uh, jongens, contracten, ik heb het al gezegd. Hè. Het is twee papier, ze zijn zo weer verscheurd. Ja, ja sowieso. Dus, zo. -zo. Dus, uh, um, uh, het is heel simpel. Uh, er zullen heel veel plausilo's zijn. <laughs> hè? En uh, Max moet... Uh, ik denk dat Max niet eens... E Eerlijk gezegd, hè. Ik denk dat Max niet eens gaat of hij nou wel of niet kampioen uh, wordt in de Formule 1. Want hij heeft in feite de doelstelling die hij ooit wil halen al ver overtroffen. Is Door, uh, echt waar, hij, ja. mag, hij, geeft voor, hij geeft voor één kampioenschap. Ja. En dan, uh, dus ik denk dat hij daarin kijkt. Ik denk dat alleen Max wel zoiets heeft. Ik wil plezier houden in, het, in dit dingetje wat ik aan het doen. En op het moment dat hij dat niet meer heeft, ja, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan is het ook gewoon klaar. Boer, dan uh, is de komt te denken: zoek het allemaal uit. Maar hier heb ik geen zin meer in. Hij heeft niks met zijn capaciteit te maken. Hij uh, heeft alles te maken dat hij gewoon wel wachten naar de auto uit moet kunnen komen. Klopt, klaar. klopt. Maar hij heeft nooit echt uh, onvrede over Red Bull. Uh, in ieder geval, hij laat het uh, niet uh, naar buiten weten. Nou ja, we hebben wel best wel zelf over de radio gehoord. Dat ik dacht van oei, oei, oei, oei. Ja, dat, dat was wel uit... Ja, ging. ja. Oké. Okay. Maar dat mag. Ja. Dat mag, daar hou je ze scherp door. Weet je, daar hou je ze ook scherp, uh, de mensen. Uh, maar ik heb wel eens uitspraken gehoord tijdens de woordradio's. Dat ook GP, die aan de andere kant, ziet dat een hou, je mond. Weet je wel klaar. <laughs> maar, en, uh, maar dat mag. Weet je, als je gewoon niet tevreden bent, als je denkt, dit is het niet. Maar ja. Uh, Jongens, doen we al een cursus ook. We hebben ooit al over hoor, roepen over een -eh, GP2-engine. Nou, daar ben je lekker bezig. <laughs> ja, toch? Nou, zeker weten van <laughs> <Maar> dus, niet. <laughs> ja, zeker. Dus ik vind het uh, uiteindelijk, moet ik heel eerlijk zeggen... Uh, ik hoop gewoon echt dat uh, Max... Uh, ja, gewoon uh, lekker, uh, lekker zijn eruit kan vinden, zijn lol kan vinden, uh, met het team er lekker in kan gaan. En met mij zit het best wel een tijdje in de familie Want uh, je ja, kan niet zeggen, wat kan hij anders? Want hij kan echt alles, alles anders. Ja, voetballen waarschijnlijk niet, maar uh, in de autosport kan hij alles doen wat hij wil. Maar, ja, de centjes wat hij hier verdient, gaat hij nooit ergens anders meer verdienen. Ja, nee, dat, nee, nee dat is sowieso waar. Nee, we, tot slot <laughs> ja, nog even over uh, René uh, Lammers. Want uh, ja, die uh, is weer naar een andere klas overgegaan. Je zit al dit weekend volgens mij te rijden uh, in Spanje. In uh, Portugal, bezig. Portugal. Ja, over Portugal zijn ze nu bezig uh, met de Formule 3. Uh, ja. winter, weer de Spanish Winterseries volgens mij. Ja. Uh, ik heb alleen geen uitslag gezien, ik weet wel dat, dat heb ik net voorbij komen een sprintrace van Rocco Cornell is hij derde geworden. Uh, terwijl die de eerste race was hij volgens mij uitgevallen. Um, en, en nu is de sprintrace die derde geworden, dus dat is heel goed. We komt van een achtste plek af, dus dat is heel netjes. Ik, ik, ik weet alleen, ik heb de uitslagen van René Lammers helemaal niet gezien. Nee, ik had niet, maar, op, om, op, om uh, maar is het zo dat de klasse waar hij dan dit jaar in uh, rijdt, dat dat weer dichter bij de Formule 1 is? Nou ja, vanaf Formule 3 ga je naar GP2 en dan is het uh, uh, gewoon Formule 1, klaar. mooi. De stap, de stap die Max gemaakt heeft, van Formule 3 gelijk Formule 1 in, dat kan niet meer. Je moet een bepaald aantal punten halen. En uh, het is zo simpel. Uh, het is nu gewoon uh, het rijtje volgen. Formule 4 wat uh, Rocco bijvoorbeeld doet. Uh, en dan uh, uh, René de Formule 3. Ga je naar uh, de Formule 2 en dan is het Formule 1. Oké, okay, uh, snel. En, je, en weet je, het mooiste is, ze zijn daar alle twee nog jong genoeg voor. Dus ze kunnen alle kanten op. Zeker weten. Laten we hopen dat een van de twee het uh, toch uh, voor elkaar gaat krijgen. Dan, ja. Dank nou, je nou, wel. Je, Absoluut, ja. het gaat helemaal goed komen. Ja, dank je wel. En uh, veel plezier daar uh, nog in de Achterhoek. Of ben je op weg naar huis? Nee, we zijn nu onderweg naar een uh, paar vrienden in uh, Arnhem. Dan gaan we lekker eten. Ah, nou. Heel veel plezier. Ja. En uh, we spreken je heel graag uh, volgende week weer, Rendel. Absoluut. Met nog veel meer nieuws. Uh, Oké, okay, dankj nee, dankjewel. Hoi, hoi. hoi. hoi, hoi. Make the best of the situation. Hey, hey, darling, please lay down. Darling, won't you please not working. Zo ging dat in 1992, Amplax, Eerkletten en uh, Leila. Heb je ook uh, Leila als uh, dier van de week? Ja, wie weet. Uh, nog niet gevonden. Oh, maar, nog niet gevonden. Maar het is wel een leuke naam. Bijvoorbeeld mijn kat, die heet Doc. D-O-C. Dus, dus dat is ook een bijzondere, oh, bijzondere naam. Ja, ik dacht D-O-G, dat is <laughs> helemaal leuk. <laughs> oh nee, dat zou ik o, Om je kat uh, Doc uh, te noemen, ja. Er zit een heel verhaal achter, maar dat zou ik oh, je besparen. Oh, oké, oké. Heeft het met een document te maken? Nou, ik zal het heel kort vertellen. Ik, toen ik hem haalde uit het asiel, uh, waren er zeven katten binnengebracht uit Eindhoven. Want die hadden een overbelasting... En uh, toen dachten ze, nou weet je wat, we geven ze gewoon de naam van de zeven kleine dwergjes. Van het spookje van Sneeuwwitje. Oh! En uh, daar had je een van de, van dat de, was Dok en de ander was Dommel. En die heb ik toen allebei uh, meegenomen. En ik, ik vond het zo'n leuke naam, want het was echt een wijsneus. Dus ik denk, nou weet je wat, ik, ik laat gewoon die naam uh, Dok Nou, nou, nou mooi, ja, mooi verhaal. verhaal. Het is echt een schatje. En wie hebben we nou? Welk schatje hebben wij? Ja, we hebben uh, Jela. Jela? Jela. Oh, dat scheelt echt weinig met Lela. Ja, de La, precies. Ja. Wist ik niet hoor. Dus uh... <laughs> Wist het? Nee, echt niet. Nee. <laughs> dat is weer heel toevallig. Het maar... is een, uh, dat is een, ja, ik ben dus uh, Jela. Ik ben een olde English bulldog. Dame van drie jaar oud. Wegens verhuizing moest ik helaas op zoek naar een nieuw tehuis. Ik ben een vriendelijke en enthousiaste bulldog naar mensen toe. Kinderen ben ik gewend. En dit is geen probleem voor mij. Ik ben vooral lekker druk en lomp. Dus zoek wel mensen die dit goed kunnen begeleiden. Met andere honden wil ik geen contact meer hebben. Helaas heb ik het in het verleden een aantal negatieve ervaringen met ze gehad. En ik vind ze daardoor niet meer leuk. En ik wil ook geen contact meer met ze hebben. Ik zoek dan ook een eigenaar die mij aangeleid wil uitlaten. En het niet erg vindt dat ik geen contact met honden wil. Lekker samen met mijn baas vind ik veel leuker. Alleen thuis zijn is geen probleem voor mij. Wel zal het even rustig opgebouwd moeten worden. Ik ben netjes zindelijk en ik ken de basiscommando's. Nou, zoek jij een clown? Stuur dan snel een mail naar dierenthuis.kennemerland@dierenbescherming.nl Of ga lekker op bezoek. En de openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoorts... Nou ga ik, Fred, en ik ga jou ook waarschuwen trouwens. Ja, even een waarschuwing van Rob aan jullie adres. Iedereen gaat vreemd. Vrouwtje... We uh, mogen de plaats wel onderbreken. Ja, ja. ja, want je hebt heel goed uh, nieuws. We hebben een gouden medaille. Jorrit Dertman heeft gewonnen. De Zo, so wow. En dan met een flinke voorsprong. Hè? Ja, dus, hij heeft uh, uh, een rondje, uh, of een half rondje eigenlijk, is hij uh, geschaat. En uh, ja, echt niet te geloven. Nou hebben we negen gouden medailles. Wauw, wauw. Waarvan uiteindelijk toch nog vier uh, van de Lange Baan. Want ik maakte me heel erg zorgen in het begin. Ik denk, oh god, er gaat geen kant op. Maar uiteindelijk hebben we toch nog vier gouden medailles van de Lange Baan. En vijf van de Short Track. Dus, uh, nou, precies. Dus uh, nee, een, mooie, een mooie prestatie weer van... Uh, van Bergs, ja, dat is uh, toch geweldig. Ja. Want uh, hij is toch wel redelijk op leeftijd al. Nou, uh, om het zo moeten zeggen. Ja, ja dus, en, we, uh, en we moeten mijn Rijke Groenwoud nog krijgen. Die is natuurlijk ook een kanjer. Ja. Dus wie weet, uh, gaan we straks nog een gouden medaille krijgen. Nee. Nou, we doen het ervoor. Ja, dus. Uh, uh, Wanneer is die race trouwens? Kwart over. Kwart over, dat kunnen we niet meenemen. Nee, maar misschien neemt Fred hem wel mee hoor. Dan hoor je het zo meteen oh, bij ja. Fred. Ga niet weg voordat hij het meegenomen nee, heeft. Nee, nou zo is dat. als nou, komt de studio in. Hier is uh, Colt van uh, Spinal Ballet. coming home, sorry that the are on. I left them here, I could have sworn. These are Slowly being eaten away Just another play for today Oh, but I'm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 Dat zijn wel weer goede berichten, hoor, over uh, Jorgen Bergsma. Gereden met het nummer uh, 13 tijdens de massa uh, starts en uh, uiteindelijk uh, gouden medaille. Geweldig. Uh, hij heeft het toch maar weer geflikt, hè? Ja, en Jorgen Stolz is, uh, is vierde geworden, dus dat vierde. valt eigenlijk heel erg tegen. Hè? Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. Maar het is wel iets uh, voor een langer afstand uh, waarschijnlijk als je daar wat beter in bent. Ja, maar hij heeft er wel eerder een uh, masterstart gewonnen. Oké, oké. Okay, okay. dus, uh, was eigenlijk de verwachting. Grote kans dat hij het zou winnen. Maar uh, nee, echt prachtig. Hij is 40 jaar. Ik wil er niet te lang uh, over hebben. Maar uh, het is toch wel heel bijzonder. En uh, het grappige is in de zaal. In de, in, de, in de arena zie je alle weer, allemaal mensen weer met matjes. Uh, uh. Ja, de matjes. Ja, dat is mooi, hè? <laughs> mooi dus dat uh, er een soort cultuur uh, yeah, yeah. komt. Hè? De, de maten en, uh, en het matje. En ja, als maar zaar. ook, ook de, de vorige keer dat hij die bronzen medaille had... gingen zelfs de mensen van de NOS in en interviewer. Ja. Die hadden ook zo'n matje. Ja, ja, Echt ja. Echt heel leuk. Ja, nee, inderdaad. Grappig. Dus uh, nou ja, wie weet, misschien moeten wij binnenkort ook wel een uh, matje. Jij hebt nog wel een beetje een matje. Ja, ja nog wel even. Uh, maar er moet wel wat uh, bij. Uh. Ja. Dus, nou, dank je wel weer, uh, Richard. Graag gedaan. Twee weken heb je het volgehouden met mij. Ja, was leuk. Ja. Nee, ik kijk altijd wel naar uit. Oh, oké. Okay. Dus, ja, leuk mooi. om dat te doen. Nou, uh, genieten uh, van de komende weken. We maken weer een nieuwe afspraak uh, voor de nou, radio. Of, of hebben we er alweer een hè? Of weet het, Sandvoort uh, voor jou? Sandvoort voor jou is maart. Ja, ja maart. Klopt, met Fred. Hij is er nog niet. Of wie komt, dat weet ik ook niet. 100% zeker. Maar anders gewoon entertainment for you non-stop na vijf uur. Ik zeg tot volgende week wat betreft dit programma. Zandvoort op zaterdag. Hele fijne zaterdagavond. En de groetjes. Dag. Fly all the blues and hit the city lights. Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night.